Dit is Mark Hokker met het NOS-journaal. China heeft de VS opnieuw gewaarschuwd dat het niet door moet gaan... met gevaarlijke en provocatieve acties in de Zuid-Chinese zee. Die acties kunnen volgens China leiden tot een klein incident... dat een oorlog zou kunnen veroorzaken. De commandant van de Chinese marine heeft dat gezegd... in een videogesprek met zijn Amerikaanse collega. Afgelopen maandag stuurde de Verenigde Staten een oorlogsschip... naar de Spratly-eilanden in de Zuid-Chinese zee... China protesteerde daar toen ook al tegen. De eilandjes worden door verschillende nabijgelegen landen gekleemd, waaronder China. De Russische president Poetin heeft per decreet een nieuwe scholierenbeweging opgericht. De beweging moet zorgen voor een persoonlijke ontwikkeling van de scholieren... die gestoeld is op de waarden van de Russische samenleving. Het idee doet sterk denken aan de jeugdorganisaties in de vroegere Sovjet-Unie. Volgens de Russische minister van Onderwijs hadden die jeugdbewegingen grote voordelen... ondanks het sterke ideologische karakter. Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Milaan... heeft een boete van 3000 euro gekregen. Inspecteurs van de Italiaanse Voedsel- en Warenautoriteit... vonden er tientallen kilo's bedorven vlees en brood. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica was één gezin misselijk geworden... nadat het bij het paviljoen had gegeten. De Nederlanders zouden hebben toegegeven dat ze bedorven eten hebben verkocht... en betalen de boete. In de achtste finale van de KNVB-beker speelt PSV tegen Herakles. De huidige nummer 4 van de competitie speelt thuis in Almelo tegen nummer 3 PSV. Feyenoord neemt het in de Kuip op tegen Willem II... In de achtste finale staan in totaal vijf amateurclubs. Omdat Kapelle VVSB heeft gelood, zal in ieder geval één amateurclub de kwartfinale van de KNVB-beker bereiken. Het weer wisselend bewolkt en droog met minima tussen 4 en 8 graden. Vooral in het noordoosten kans op mist. Vanochtend bewolkt met zonnige perioden. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 15 tot 17 graden.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 to break. 6.9 Zie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 In every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream worth unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday.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 Faith knows love's a cure You can rest your mind says to